In de Randstad staat er nog file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Brugge 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roedevaar en Sveen en Zoeterwoude Rijndijk 5. Op de A10 de ring west richting Zaanstad voor knopend Koenplein 2 kilometer. a 28 volle richting Utrecht voor knopende Hoevlaken 3 kilometer. Daarna aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik ben Henny van Petigen. en vandaag spreek ik met Ibrahim Al Kaberi. En hij werkt in de Sandvaksen Bazaar in de Kerkstraat. Of nee, het is niet de Kerkstraat, de Haltestraat. Haltestraat, hè? 30. Haltestraat 30. En kan je iets vertellen over de winkel? Uh, wat is dit eigenlijk voor winkel? Dat is een uh, um, uh, soort uh, een toko. Heb uh, ik uh, slagerij, Gedeelte slagerij. En heb ik uh, groenten, en fruit, en kruiden, en olijven, vette kaas en lijfsmiddelen. En uh, heb ik ook uh, warme maaltijden zoals uh, roti uh, met uh, lamsvlees en met uh, kipfilet. Uh, en ook warme broodjes met uh, Turkish brood uh, als uh, lamsjawarma en uh, hete kip. En broodje kebab en uh, <laughs> <laughs> ja, alles in één, zeg maar, en Turkisch brood en... Ja, heel veel producten uit andere landen hè. Turkije, ja. Egypte, wat je uh, komt zelf uit Egypte. Oude Egypte ja. ja. Uh, Sunaamse producten, tsunaamse groenten. Oh, okay. en, uh, en ook Chinese, Chinese producten en uh, uh, uh, Indische producten. Uh,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 Toen ik begonnen was het gelijk. Uh, gelijk uh, ja, heel Ja, aanloop, zal ja. ik zeggen. En ja, daar ben ik helemaal blij mee eigenlijk. Ja, dus en, je uh, een beetje een vaste klant ik. Ja, gelukkig wel, ja, ja. Ja. ja. En hoe ben je er toe gekomen om in, nou in Zandvoort zo'n soort winkel te starten? Uh, die idee had ik al uh, uh, 1999. Uh, 1999. Uh,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 was ik uh, op een gegeven moment uh, helemaal op. Ja, ik moest <laughs> erop rijden? Ja, precies. Ja, toen dacht ik van. Uh, uh, en heb ik tien, tien jaar uh, daartussen op Schiphol gewerkt. Oké. Okay. Bij uh, UPS. Uh, uh, bij die, uh, Wat is UPS? UPS, dat is een Amerikaans bedrijf, heb ik uh, okay. zeven jaar gewerkt en daarvoor bij. Uh, diverse uit zijn bureau en zo maar had ik vaste baan bij UPS, bij de vracht pallet, uh, uh, uh, bouwen uh, voor vliegtuigen zo en daarna dacht ik van uh, ga ik zoiets beginnen weer ja. in Stanford. Uh, maar voor sluis had ik al die plannen al voor Stanford. Ja, je dacht ik woon hier en later wil ik hier ooit wel ja, een starten. Dus, uh, maar ik ben helemaal ver, uh, verbaasd Ja, en helemaal ja, dat is goed ja, dus, uh, is is voor Stanford. in Stanford had je nog niet zo'n soort winkel, hè? En we ze hey, allemaal naar haar in de voor dit soort producten? Ja, ik precies. Ja. Ja. Nou, ik dacht, ik, dacht, uh, ik hoorde eigenlijk dat uh, in Stanford een druk uh, een winkel, uh -huh. maar uh, heeft hij niet uh, gehaald. Die Om... zal weer weg, waar je zegt van bedoel je? Ja, want ja. als je zo'n winkel begint eigenlijk, moet je van alles hebben: uh, groenten, fruit, vlees, ja. uh, levensmiddelen van alles. Maar hij had niet zoveel eigenlijk. Daarom, nee. oh, okay. uh, en uh, ja, vaak uh,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 mijn levensmiddelen groenten fruit en vlees kom ze ook speciaal bezorgen en kip en heb ik probeer ik iedere dag verse producten te hebben ja geweldig ja en de kruiden en spullen uit Egypte ook importeren voor ja ja en uh, ja, ja, hoe vaak ben je uh, met, ja, met z'n Zij winkel bezig? Ook okay. zes dagen per week of iets minder? Ja, ja. <laughs> nee, dat niet. Zeven uh, uh, dagen per week werk ik okay, op ja. dat moment. is wel zwaar. Ja. Want uh, ik draai. Uh,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 ja, uh, maandag, uh, middag beginnen. Uh, of... Ja, ah, je krijgt nog een drukke tijd in de zomer. Veel toeristen, veel mensen vanuit. Ja, eruit, ja, ja ik bereid mij zelf voor. <laughs> ja. <hij Goed, <hijnen> dus uh, Ja. Oh, dat is hier een, een, een toeristendorp hè. Ben je dat gewend ook, al met toeristen te werken? Ja, ik heb namelijk ook een horke gewerkt, Keizer. Uh, uh, uh, uh, uh, uh,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 Lamse uh, vlees, zoals uh, lamse bout en lamse schouder, uh, lamse nek en uh, lamse uh, ribben, dat is perif, lamse poulet en uh, lamse uh, coteletten uh, heb ik ook. En uh, kalf, uh, heb ik ook uh, met been. Ik kan lekker. Uh, Sagine van maken bijvoorbeeld, of uh, andere gerechten, uh, stofvlees bijvoorbeeld. En ik heb uh, sudorolabben bijvoorbeeld, dus, uh, van uh, jonge stieren, uh, die uh, lekker zoek vlees en snel gaar. Uh, ik heb bijvoorbeeld gekruide lamsterpaletten en gekruide lamsteren uh, zelf gemaakt, uh, gemarineerd en dat heb ik ook. ja. ik kan ook bijvoorbeeld kebab maken, dus en uh, shashlik, uh, dus. Uh, ik kom aan met de zomer, dus uh, heb ik uh, barbecue pakketjes uh, ja, dus in de toekomst. Uh, lekker voor de barbecue, want je ja, ja. kan een de barbecue nee. Ja, precies. Uh, ook uh, kipsettingen uh, uh, dus ja, en, kieps, en uh, kieps. hele kip. Uh, Kieperboten en uh, drumsticks, uh, kipvleugel gemarineerd en uh, kiepshawarma. Uh, ja, van alles uh, eigenlijk uh, een beetje. heerlijk ja, product allemaal. En ik maakt er zelf heel zelf van? Of? Ja, ja. zelf oh. ze gemarineerd. En, uh, ik heb vandaag bijvoorbeeld een lammetje gekregen. Dat heb ik mm -hmm. uit elkaar gehaald. Oh, je bent als slager dus eigenlijk? Ja, ze, ik heb een slageropleiding uh, gehad in 1999. Uh, so. Voordat ik een uh, Mislaus uh, gestart. gestart. Ja. En ik heb bij uh, de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 voorvoet van een kalf. En ook zoedervlees en zelf snijden. Klaarzit in de vitrine. Ja, dus je bent heel snel voorzienend. zin. Ja, ja. <laughs> dat is <heel> interessant. <laughs> kan je nog iets vertellen over deze producten hier? Wat is dit? Ja, ik heb een klein gedeelte dat noem ik een horeca gedeelte. Dat ja. Ik heb In de vatrine nu staan heb ik een, een lamse lams roti. En een roti dat is gemaakt van kipfilet.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 ik kan het zo meenemen ja, of. Dus je kan zo en lekker alles meenemen. Ver ja, het eten en lekker warm gebakken. Ja. Misschien kan je nog iets vertellen over deze producten hier? Ja. heb je specifieke dingen dat je zegt dat heel lekker. Ja. Uh, ja, ik heb namelijk ook wat Turks. Maklava. Ja, oké. Okay. Uh, ja, dus gemaakt van uh, gemalen pistache en, uh, en bladerdeeg met honing. En dan heb ik ook Marokkaans koekjes gevolgd met uh, gamalenootjes en honing. En dan heb ik. Uh, uh, uh, uh, uh, broodje. Wat? Ja, is goed. Ja, ja is goed. Uh, heb ik bijvoorbeeld uh, uh, Turkisch uh, uh, brood. En Turkisch brood gevolgd met uh, spinazie en vette kaas en met shawarma en met uh, Turks brood gevolgd met gehakt en olijven bijvoorbeeld. Heerlijk allemaal. Ja. En waar, waar haal je dit al vandaan, al die brood? Dat haal ik bij de uh, Turkse bakkerij Aha, ja. En, uh, en sommige dingen zoals uh, Marokkaanse koekjes en uh, Turkse koekjes, maar maken wij zelf. Uh, ja, ook nog. Ja. Oh, je bakt ook zelf dingen. Ja. Wat mooi. Goed hoor.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 Uh, zoals ze hier in Nederland Nederlandse uh, eten, chocolade, pasta. Ja, yeah. oh ja, ja. ja, dat is kijken. is goed, ja. Can't wait a moment more. I can't wait a moment more. Tell me when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 om uh, spullen te, uh, ja, te halen. Spullen zeg maar. Ja, precies. Ja, precies. Hoe moest altijd naar buiten Zand van Haarlem om uh, Turks brood te halen. Ja, ook in de, de, de zomer in de heb de je de ook een file, de file de en zo. Ja, en, dat is uh, waar. Ja. Ja. Dus, uh, nou, Dat zou heel mooi zijn. En dan een bakkerij. En dat zou je dan dus zelf kunnen bakken ook? Uh, dat niet, want het is niet mijn uh, uh. vak. Maar uh, uh, als het goed uh, komt iemand die is speciaal om uh, Turks brood te bakken en uh, zoetigheid. En, uh. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, ja, dus, uh, ja, dan ja dan dat zou mooi zijn ja, uh -huh. Ik zag nog zo'n mooi logo. Vertel eens, wat stelt dat logo voor? Want de luisteraars kunnen dat niet zien, maar wel als jij het vertelt. Ja, dat is eigenlijk het uh, idee van uh, mijn vrouw en uh, mijn dochter. Uh -huh. die, uh, die zag die watertoren van Zandvoort met die uh, visje waben. Ja. En die dacht van uh, wij doen wat uh, osters erbij uh -huh. met die koppel uh, naast. Ja.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 Ja, wil ik eigenlijk op de raam gaan uh, okay, rokken? Yeah. En uh, als je wat gespaard hebt en uh, het komt uh, op een bus, wil ik de logo ook zetten. Dat iedereen uh, dat okay, yeah. kan zien dat uh, Zandvoort uh, uh, uh, me zo oud ziet. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, ja leuk. Ja, leuk. Kan je dan je producten in voeren en zo? Ja, dat zou een goed idee zijn. Ja, toch? Leuk. Ja. Dus je denkt wel aan uh, uitbreiding. Ja, busjes, ja de winkel, bakkerij erbij, nou, dat ja. is een uh, goede ja. spirit, hè? En uh, hoe mensen, ik hoor mensen tevreden ja. dat uh, betekent uh, verantwoordelijk om, uh, om uh, zelf te, te blijven, met schoon houden en uh, f, uh, goede producten en, uh, ja, en uh, vriendelijk tegen de klanten en uh, netjes. En, ja, ja. ja dat is heel belangrijk. Het, uh,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 en uh, bijzondere dingen die je uh, kan niet uh, halen bij andere, supermarkt bijvoorbeeld, of andere toko. Ja. Dat, dat, kan, uh, dat kan bij mij halen, zeg maar. Ja, je kan alles bij halen en anders bestellen als je het nog Ja, gebruikt, precies. Hè? precies. Als je het in het Ja, precies. Nou, heel goed. Hartelijk bedankt. Dank u wel. En nog veel succes in zand met je Dank, zand. U wel. Dank u wel. Nou, goed. <laughs> I'm